Drie uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De eigenaar van de zendmast bij Smilde laat een noodmast overbrengen uit Amsterdam. Het kan een paar dagen duren voordat de 100 meter hoge noodmast er staat... omdat het zoeken van een geschikte plek en het aanvragen van vergunningen tijd kostte. Gisteren stortte het bovenste deel van de Drentse zendmast in nadat er brand was geweest. Dat leidt tot problemen bij de ontvangst van radiozenders en digitale tv... Ook de zendmast van Lopik is buiten bedrijf, omdat ook daar brand is geweest. Vandaag wordt besloten of de apparatuur in Lopik weer kan worden ingeschakeld. Volgens eigenaar Novek was er nooit eerder brand in een zendmast... maar voor zover bekend hebben de twee branden niets met elkaar te maken. Van de vier grote Nederlandse banken in de Europese stresstest... was de Rabobank de beste. Van de andere drie, ABN AMRO, ING en SNS, was de SNS-bank de zwakste... maar ook deze bank scoorde voldoende. Acht kleinere Europese banken zijn gezakt voor de stresstest. Vijf Spaanse, twee Griekse en één Oostenrijkse. Zij krijgen een half jaar de tijd om nieuw kapitaal aan te trekken. In de stresstest is gekeken wat de gevolgen zouden zijn als de economie verslechtert, mensen massaal spaargeld opnemen en de waarde van de vastgoedportefeuilles daalt.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 Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending deze week. Het is 16 juli en dat houdt in dat John Jansen van Galen al een dag lang 71 jaar is. Ik hoop dat het hem uitstekend bevalt. Op 15 juli 1940 werd de journalist en schrijver John Jansen van Galen geboren. Hij studeerde af in de politieke wetenschappen, begon als verslaggever, werd hoofdredacteur van de Haagse Post en presenteert al 20 jaar het Radio 1-programma met het oog op morgen. Vorig jaar was hij te gast in deze bijdrage van RKK... waarin Gerard Klaassen met zijn tafelgenoten praat over leven, werk en geloof. Het is een aflevering van Anders Denkenden. We gaan nu terug naar dat moment. Het is augustus 2010. Luistert u naar de introductie van Gerard Klaassen. Jon Jansen van Galen, journalist, schrijver, presentator, Suriname-kenner... Binnenkort dokter Jansen van Galen, presentator van het Radio 1-programma met het oog op morgen. Levensbeschouwing. Ik ben ongelovig. Jansen van Galen. Ik ben ongelovig. Ik meen er toch een vrijzinnige blik in je ogen te zien. Ik ben vrijzinnig opgevoed of opgegroeid, kun je wel zeggen. Heel erg, zelfs in de vrijzinnig christelijke sfeer, uh, organisatorisch ook heel actief geweest, jeugdleider heel lang. M mijn, mijn ouders, ik kom van de Oostelijke Veluwezomer, mijn ouders hadden gebroken, zoals dat in die tijd heette, met de hervormde kerk. De grote kerk, zoals men toen nog noemde. Vooral op, op vormbezwaren. Ze hadden iets tegen de dogmatische sfeer, maar ze hadden ook iets, toen zij trouwden... Toen verscheen de dominee in Toga en onder die Toga zag je dat hij de tennisschoenen al aan had. Dat kon mijn moeder eindeloos vertellen. Dat deed voor haar afbreuk aan de waardigheid van het geloof. Dan blik je met de kerk. Toen zijn ze vrijzinnig hervormd geworden. Die hadden ja. bij ons in het dorp een apart genootschap. Het, het dorp is overigens ja. VELP. Ja. En uh, dan in, in alle dorpen waar dorpsgezinnen en remonstranten vrij, vrijzinnig hervormden, eigenlijk niet genoeg aanhang hadden om een eigen kerkgenootschap te hadden... daar hadden ze gesticht de Nederlandse Protestantenbond. Zeker, ook zeer vrijzinnig. Ja, heel vrijzinnig, ja. want uh, daar spraken dus doopsgezinden, en remonstrantse dominees... maar later ook mensen die helemaal geen dominee waren... maar mooie gedachten hadden op zondagochtend. Ja. De uh, vrijzinnige sfeer uh, heeft niet lang beklijft, want ook daar ben je vandaan. Ja, dat... Uh, ik ben daar langer, omdat ik het een prettige sfeer vond en, en organisatorisch ja, trouw en, en graag kampen leiden en, en kinderclubs leiden, ben ik er langer lid van gebleven dan dat het geloof zelf me nou aansprak. Kan het zijn, John, omdat je ook daar in Velp een echte dorpsjongen was? Ik, ik was en ik zeg wel eens, <laughs> beroemd lid van Snoek en I'm a country boy, ik zeg wel eens, ik ben eigenlijk altijd een, een dorpsjongen gebleven, dus yeah. dat... dat... Dat klopt wel. Ja. Eh, betekende ook dat later in het politieke stemgedrag... dan natuurlijk de PSP gevolgd werd, hè? Ja, dat was, iets, uh, dat was iets wat wel met dat uh, kerkgenootschap ook te maken had. Doopsgezinden hadden ook die pacifistische traditie. En ik las al jong uh, het blad Kerk en Vrede. Kerk en Vrede, dan moeten wij namen als Kleinstrijd. Hannes de, de Graaf. Allemaal ja. pacifistische hoogleraren... aan Leiden of Utrecht en zo, hè, die uh, ja. daar leiding aan gaven. Uit tien ben ik ook dienstwijgeraar geworden. Niet, niet erkend trouwens, maar uiteindelijk, dus, zoals het toen vaak ging, afgekeurd. Dus toen ben ik in, inderdaad, in, uh, toen ik hier in Amsterdam studeerde... in de pacifistisch-socialistische partij uh, ja. te land geraakt. En dan schrijven wij weer namen als Lankhorst en Wiebenga. Ja. En, de, de heren uh, Lek en Spek, die, uh, Bram van der Spek en Fred van der Spek... die moesten nog komen. Ja, nee, het was de tijd van, van Lankhorst en dominee Nico van der Veen. Een de rode dominee uit de Zaanstreek. Ook een traditie van de Zaanstreek natuurlijk, pacifistisch en rood. En die waren toen heel actief in, in de PSP, in die beweging sprak mij wel aan. Ook omdat het ten dele wel echt socialistisch was... maar ten dele toch ook iets, iets anarchistisch had. Ja. Jon, wij praten in deze uitzending van Anders Denkenden... over um, jouw uh, journalistieke loopbaan, over jouw hang naar Suriname... over een promotie die aanstaande is en over al jouw politieke werken. Maar je bent voornamelijk ook de presentator van het programma... dat op dit moment tegenover dit programma zit. Anders Denkenden, waar jij nu voor spreekt, op Radio 5... Tegenover met het oog op morgen, dat nu uitgezonden wordt live op radio 1. Het is een novum in de Nederlandse radiogeschiedenis. Want het is niet eerder voorgekomen dat een presentator op twee zenders tegelijkertijd een uur vult. Ja, nou, ik ben uh, zeer vereerd. Ik kan er dus zelf niet naar luisteren. Nee, maar de uitzending gemist kan een hoop goed maken. Zeg ja. Ja. even naar dat geloof, um, Jon, zijn verhalen. Um, het heeft dus niet beklijfd, maar heeft het je wel gevormd uiteindelijk? Natuurlijk heeft het je gevormd. Het was, een, het was een heel, eigenlijk in de kern heel simpel geloof dat, dat het christendom komt neer op naaste liefde, zou ik maar zeggen. Je moest goed zijn, vooral voor de medemens. Niet in grote organisatorische zinnen, in structuren, maar uh, zorgen dat anderen zoveel mogelijk gelukkig werden. Ja. En ja, op de duur begreep ik helemaal niet meer hoe dat, wat, dat, wat de samenhang daarvan was met christenomen en Bijbel. Ik bedoel, dat is, eigenlijk is die boodschap niet veel anders dan die van het humanisme. Dus ja. dat heeft mij ervan vervreemd. Maar uh, het is ook een geloof dat ontdaan was van ook maar elk dogma. Ja, en dat hele kerkgenootschap was daar erg was van. En was ook, stelde prijzen op, op mensen die in de hervormde kerk of elders dwars lagen. Die werden bij ons weer binnengehaald. Dus, uh, maar ja, ik vond dat geloof had, had ook iets, iets moeilijks, omdat, je, omdat er helemaal geen dogma's waren en geen, eigenlijk geen geloof en in instellingen die je iets voorschreven, werd alles ontzettend op jezelf teruggeworpen. Alles wat je fout deed was ook echt helemaal aan jezelf te wijten. Hè? Je, de, de Vrije Vogels, was de jeugdclub dan, die hadden die beroemde zinspreuk: vri, Vrije Vogels zijn rijn in gedachten, woord en daad. Dus dat ja. betekent helemaal, je moet rijn zijn in gedachten, ja. woord en daad. En dat valt nog niet mee voor een dertienjarige jongen. John, eh, had je omgang met katholieken? Nou ja, we, het is natuurlijk typisch de, de jaren vijftig... waarin de katholieken bij ons, die waren van het houtje. En daar ging je niet mee om. Nee. Eh... Dan ben je nu een behoorlijk opgeschoten. Ja. Schoven. <laughs> Ja, maar dat ging natuurlijk al snel over toen je, toen je later in Amsterdam kwam... in de jaren 50 waarin ik opgroeide. Daar mocht, mocht ik van mijn moeder... geen. Ik deed altijd de boodschappen, al heel jong... maar je mocht geen boodschappen gaan doen bij de Romeinse kruidenier... of de Groense Groenteman, want die gaven het geld allemaal maar aan de paus van Rome... en die het opsloog en sloeg in de kluisters van Vaticaanstad. Dus nee, daar had je geen nauwelijks omgang mee. Nee. Ik voetbalde, maar je had een katholieke voetbalclub... en een gereformeerde voetbalclub, ja. en daar hadden wij verder geen... Bemoeienis mee. Het was ook uitgesloten dat jij de, aan de katholieke universiteit Nijmegen ging studeren. Ook al was Velle dichter bij Nijmegen dan bij Amsterdam. Ja, dus nog even overwogen. Dan kon ik misschien thuis blijven, want mijn ouders hadden weinig geld. Maar ik wilde dat helemaal niet. En uh, nee, dat, dat, dat stond ze toch ook heel erg tegen. Dat ik dan aan, in, in de katholieke sfeer verzeild zou raken. Dus heb je mensen als uh, Anton van Duinkerken en uh, hoogleraren als Rogier gemist. Ja, die heb ik nooit, maar daar staat tegenover dat ik Presser heb gekend. Want jij ging natuurlijk, als ik, als ik dat begin invullen, John... naar de zevende faculteit, de rode faculteit van Barissen, zoals dat heet... Ja. waar inderdaad Presser politieke geschiedenis doseerde. Ja, die, die was opgezet eigenlijk vooral door Jan Romein. met het voorbeeld voor ogen van de intellectuelen van voor de oorlog... die nergens iets van wisten en zich nergens mee wilden engageren. Dat moest na de oorlog niet meer gebeuren, dan moesten maatschappelijk geëngageerde intellectuelen worden opgevoed. En daarom was het eigenlijk ook een soort, ja, een soort algemene ontwikkeling in de academische zin. Heel breed. En daardoor kreeg je ook heel in detail economie, behalve geschiedenis kreeg je politieke wetenschap, maar ook sociologie en Ruslandkunde. Het was zo breed dat uh, ongeveer 90% van de studenten haalde het kandidaats niet. Omdat de eisen zo hoog uh, waren. Ja. En ook door al die hoogleraren werden opgeschroefd voor hun eigen gebiedje. En uh, Romein was uh, een, een pure Marxist. Maar daar zaten ook mensen als bijvoorbeeld Koper, hè, Die gaf economie ook niet was van uh, Marxistische inzichten. Nee, want doordat hij, doordat hij als Marxist economie gaf, werd die economie ook geheel opgevat als bedrijfseconomie. Wij moesten leren wat de kostprijs was van het maken van een schoen. Want dat was voor een Marxist natuurlijk echte economie. Niet dat, niet dat gezeur over vakbonden en zo, maar ja. gewoon harde cijfers. Geruchten willen dat je een jaargenoot bent van Hans Wiegel. Nee, Hans Wiegel is een een paar jaar, twee jaar na mij gekomen. Ja. Die heb ik nog wel in de collegebanken ontmoet. Die bijvoorbeeld uh, klerenkoper met moeite kon weerstaan, hè? Ja, nee, Kleren, eh, Ferry Hogendijk ook, was iets voor mij. En, en, en Wiegel, daar had die man een gruwelijke hekel aan, want dat waren vvd VVD'ers. En ik weet nog goed dat Wiegel een keer tentamen moest doen... en dat deed je bij de professor aan huis toen in de Leressestraat. Daar woonde die klerenkoper. En terwijl die de tram besteeg, riep klerenkoper hem een vraag tegemoet. En Wiegel begon die vraag te beantwoorden. En klerenkoper roept van boven, dat is niet goed, meneer Wiegel. Komt u over drie maanden maar terug. Die is niet eens binnen geweest. Dat was ook de socioloog Den Hollander bijvoorbeeld, hè? Ja, die las... Ja, daar moest je verplicht... Uh, op college komen. En dan midden in zijn betoog ging hij alle namen opnoemen van mensen die er hadden moeten wezen. En als je er niet was, dan ja. moest je vier, vijf extra boeken lezen. Misschien dachten we toch beter naar de Vrije Universiteit of naar de Katholieke Universiteit kunnen gaan. Het gekke is dat wij linkse studenten waren. En ons daar toch niet tegen verzetten. We verzetten ons tegen dictaturen in Chili. Maar niet tegen de dictaturen waar we eigenlijk dagelijks zelf aan onderworpen waren. Dat, dat heb ik achteraf nooit echt verklaarbaar gevonden. Maar de maagdenhuisaffaire, de bezetting moet ik eigenlijk zeggen, die is niet aan jou voorbij gegaan. Hè? Want op de trap naar jouw studentenwoning ben jij gearresteerd? Nou, maar dat is uh, acht jaar eerder, hoor. Ik ben in het begin van de jaren zestig hebben we uh, gedemonstreerd. Uh, toen was er een frivol uh, lustrum van de Amsterdam Studentenkorps. En uh, daar stond centraal Cuba. En wij wilden protesteren tegen de Amerikaanse boycott van Cuba. Toen hebben we die, die hele, al die kramen op het Amstelveld volgeplakt met de leuze Cuba, si, yankee, no. En daar hadden we natuurlijk geen uh, vergunning voor. En toen zijn we opgejaagd door de politie. En op de trap naar mijn kamer zijn we gearresteerd. Daar hadden we later natuurlijk bezwaar tegen moeten maken. Dat is een vormfout. Ja. Ze hadden geen bevel tot huiszoeking. Maar dat komt jullie we wel goed uit. Eigenlijk... Ja, ja, ja, we wilden ja. natuurlijk graag hier op de Prinsengracht voor de rechtbank... om nog eens te zeggen Cuba, si, yankee, no. Ja. En dan uh, in een lange redenvoering. Kerst Stevens.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 Have to go.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 Father and Son, Cat Stevens. John, Jonsen, na een studie politieke wetenschappen... Dan, dan is er eigenlijk maar één ding in jouw leven. Omdat het er al op achtjarige leeftijd in zat. Jij wordt journalist. Ja, op mijn achtste jaar schreef ik thuis al in schriftjes. En ik las ook al heel vroeg de krant. Ik maakte eigen krantjes. En daar, dan werd de Philipse voetbalvereniging Olympia kampioen van Nederland. Wat natuurlijk een, een droom is van de journalist. Dat je de werkelijkheid naar je eigen hand kunt zetten. Want VVO zou natuurlijk zelfs geen kampioen van Gelderland hebben kunnen worden. Maar. Dan komt het uh, Algemeen Handelsblad langs. Hè? Nog niet in de gefuseerde vorm met de NRC. Nee, dat is uh, later gefuseerd. Ik vond dat een buitengewoon aangename krant. Ouderwets liberaal. Ja. Maar ook liberaal in, in de groep goede zin van het woord. Ja, toen de, de strijd over het televisieprogramma Zo Is Het, dat werd verdedigd door Jan Rubenstein, uh, die was televisierecensent, uh, en dat werd in een hoofdartikel gelijk afgebrand door de hoofdredacteur, de heer Stekenthe. Oh, ja, en dat was het dat een ongevolgste liberaal. Staan. Ja, ja, die, en, en die, die liet mij ook mijn gang gaan, want ik heb daar een menige ja. stuk dat toch heel erg pro-D66 en pro-Nieuw-Links geschreven was. Ja. Onder auspiciën van Hans van Mierlo, op de opiniepagina. Ja, ja. Je kon ontzettend je gang gaan, wat natuurlijk ook kwam, omdat die zo klein was en er maar 60 eh, redacteuren werkte... ...zodat ze al blij waren als je überhaupt een stuk heeft. Dus, dat is de pragmatische kant van dat liberalisme. Heeft dat jouw journalistiek in hoge mate gevormd? Ja. Is daar de basis gelegd? Ja, daar is de basis gelegd. Ook omdat je heel, dat vind ik toch het aantrekkelijke van de journalistiek... heel breed te werk kon gaan. Ook door dat gebrek aan mankracht wat daar bestond. Dat je ook over sport kon gaan schrijven. En ook over, over buitenlandse kwesties als er is mis was. En ook over stakingen. Ja, na een tijdje werd het onbevredigend omdat je zo ontzettend veel kon en moest doen dat het oppervlakkig moest blijven. Ja. Dat was de, de tegenhanger daarvan. En dan is daar de Haagse Post die uh, langskwam. Ja. Uh, die werd geleid, toen niet meer door de orthodox-katholieke G.B.J. Hilterman... maar jij werd geworven door uh, Boebi Brusma. Nou, ik heb mezelf aangemeld, want Bobby Bursman was een held van mijn jeugd. Wij lazen thuis de animse krant en daar verschenen zijn reisreportages uit Algerije en de congo meen ik, ja. En dat las ik en toen hij bij de Haagse Post kwam, heb ik zelf me aangemeld of ik daar niet ook redacteur kon worden. Ja. Dan kom je in een heel bijzonder gezelschap van uh, journalisten die uh, een hele andere toon aansloegen. Uh, van Martin Schouten uh, tot Daan Dijksman. Uh, van Sherry Duins uh, tot bijvoorbeeld economisch redacteur Kees Boer. Ja, nou dat was wel twee heel verschillende stromingen. De stroming van Sherry Duins en Armando. Kaas Schippers zat daar ook bij. dat was de, de stroming van, je mocht vooral nergens van laten blijken wat je ervan vond. Je moest zo precies en cool mogelijk noteren. Het neutraal noteren. En die anderen, uh, die je noemde, uh, Tamboer en uh, Schouten en Bert Vuistje... Dat, dat was de, de vroege geëngageerde vorm van journalistiek. En het was die andere mensen eigenlijk een gruwel. Dat is pas samengekomen uh, toen die krant bedreigd werd... en Else Vier, die het uitgaf, een andere hoofdrecteur ging benoemen. En ze eigenlijk gedwongen werden tot een soort gemeenschappelijkheid... tot solidariteit in verzet tegen die werkgever. Opnieuw ga jij in staking. Hè? Je bent uh, in 86 uh, hoofduitgever geworden. Maar um, de Haagse Post komt in de problemen in uh, januari 86 dacht ik. Oh ja? ja? <laughs> ik zou zeggen 85, maar waarschijnlijk heb je gelijk. Uh, ik wil daar geen fles Remi Martijn om van willen. Beter weet dan ik. <laughs> Ook daar heb jij een staking doorgemaakt. Ja, wij hebben toen... Uh... Ja, 4 zag dat het niet goed ging met die krant. En het was ook zo. Dat was onder Hilteman ook nooit goed gegaan. Het was altijd een betrekkelijk noodleidende affaire. Maar zo'n groot bedrijf wil dan ooit op zaken stellen. En toen, het, toen Brugsma ziek werd, die kreeg last van een kampsyndroom... hebben ze de kans te baat genomen om iemand anders aan te stellen... buiten ons om. Maar bij ons was het democratisch besef van die tijd... en vooral het basisdemocratisch besef al zover gevorderd... dat wij vonden dat wij zelf die hoofdrecteur mochten aanwijzen. En dat is toen een unieke staking geworden in nee. de Nederlandse persgeschiedenis. Want de Haagspost... Uh... Het kwam niet uit, althans er kwam een roofnummer uit... een bespottelijk, bespottelijk buiten ons omgemaakt uh, nummer. Eigenlijk was de hele journalistiek tot die tijd... dat merkte ik ook net als de studenten in die tijd nogal volgzaam. En het was dus niet gebruikt dat je je verzette tegen, tegen de boven je gestelde machten. Dus in die zin was die staking van, van 73, van de Haars Post... echt een unieke ervaring. Is die lijn, uh, John Jassen gebleven bij jou? Ben jij altijd die journalist met de kont tegen de krip gebleven... Nee, en dat was ik eigenlijk ook toen niet. Ik was niet, de, ik was niet degene, meestal, ik ben een heel erg tot verzoening geneigd persoon. Nee, ik was niet degene die het initiatief tot zulke stakingen zou nemen. En ik zat ook niet in de stakingsleiding, zal ik maar zeggen. Ik ben veel meer de man van het compromis. En laten we nog eens praten en toegankelijk voor... Uh, ja. Dus die... die, die oprisping van, van demonstraties in studententijd, dat is nooit zo lang gebleven. Jij bent, uh, en dat lag wellicht op de weg, naar de VPRO gegaan... want als je maakte in die jaren behoorlijk wat reisverslagen voor de VPRO. Ja, ik was in 1969 al bij de VPRO gekomen. Ik ben ook een paar keer bij de Haagse Post geweest om fulltime een paar maanden bij de VPRO te werken. En ik heb me daar altijd ontzettend op mijn gemak gevoeld. En ik heb het ook... En het was ook het voordeel dat je dan naast het schrijven... het radiovak als presentator vooral onder de knie heeft. Dus ik heb vanaf 69. Toen werd er opeens gebeld door een vriend. Zo gaan de dingen. Een vriend uit mijn studentendispuut. Wim Noordhoek, Die zei, we hebben een commentator, Laurens ten hoofdrecteur hoofdredacteur van de Friese courier. Wat een baard. Ja, met een stem. Waarvoor tal van vrouwen, die belden hem op. Na de uitzending. Die vielen voor die stem. Maar die had zich te pletter gereden tegen een boom... En nu hebben we een andere commentator nodig. Wil jij dat doen? Nou, ik had er nog nooit een commentaar. Maar ja, zoals je bent, als je 28 bent, eh, driest en ondernemend. Dus ja. toen ben ik commentator geworden ja. en later presentator en reportage in het buitenland gemaakt. Altijd naast het werk voor de Haagse Post. Ja. Veel landen bezocht. Heel veel landen bezocht. En dat is het voordeel bij de publieke omroep. Toch was het voordeel dat, je, dat er een aardig budget was om reizen te maken. En zeker als je het dan kon combineren met de Haagse Post. Want ik wou er ook altijd over schrijven. En bijna elk jaar in Suriname geweest toen. Voor de Haagse Post en de VPRO. The family tree. felis.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 The family tree will always grow Father down to son A candle burning for the ones we'll miss. And. us. Alice, de Family Tree. John, Jotten van Gelder, mijn gast vanavond in Anders Denkenden. Um, ja, je noemde het al, Suriname. Daar ben je heel vaak geweest. Daar heb je ook een aantal boeken over geschreven. Het laatste boek dat uh, eigenlijk de decolonisatie echt behandelt. Hè? Uh, ja, ik heb vooral over Suriname geschreven. Kapotte Plantage. Het ja. heet of het Nationale. Suriname eigenlijk een, een, een Hollands erfenis? Ja. En dat, dat is me niet in dank afgenomen, die titel. Want dat mag je niet zeggen van het land. Ja, dat zeggen ze wel van hun eigen land. Maar als Hollanders het zeggen, is het natuurlijk heel iets anders. Ze spreken zelf altijd over brokken Dat is kapotte plantage, gebroken plantage. En dat vinden ze niet leuk als anderen dat van hun land zeggen. Ja. Wij vernemen net dat uh, Bouterse de, de deze maand gekozen president van Suriname... met uh, broccoli uh, koorts of zo in, uh, in bed ligt. Uh, dus het, het is een valse start. Ja, het is een valse start. Ik hoorde ervan op. Uh, je, nee. weet, je weet niet of het echt waar is, nee. of dat hij zich terugtrekt een tijdje. En het is natuurlijk in de Surinaamse situatie zo dat dat eigenlijk het kabinet geleid zou kunnen worden door de vicepremier. En dat is een buitengewoon bekwame man... Ja. die waarschijnlijk veel harder werkt dan Boudersen. Robert Amirali. Ja. Terwijl de eerste minister van Justitie met Dreadlocks... deze week is aangetreden, hè? Ja. Ja, het is natuurlijk een, een, een kabinet van heel rare partijen. Die NDP, hoe... hoe besmet ook door Boutussen, is op zich een partij waarvan je kunt zeggen... die hebben een visie op het land. Ja. Maar om, om een meerderheid te vormen... moeten ze samen doen met twee partijen... die voornamelijk weer het clientelisme... Uh, voor de Bosnegers en de Javanen in hun... Uh, hè, die, die, die voornamelijk op uit zijn om, om baantjes te verdelen. Dus uh, Boutersen begon ook met... ik ga heel weinig ministers benoemen... maar omdat die, al, al die, die twee andere partijen elk wel zes ministers wilden... Ja. zijn er nu toch weer zeventien geworden. Ja. Ik... Uh, ik weet niet wat we ervan uh, moeten verwachten. Nee. Maar zo voornam ik eigenlijk een paar weken geleden van jou... dat Nederland vooral nederigheid past... bij het beoordelen van de situatie anno 2010 in Suriname. Nou ah ja, in de eerste plaats. Omdat je natuurlijk kunt zeggen dat wij in de tijd mede bewerkstelligd hebben... A, dat het land, terwijl de meerderheid van de bevolking... daar weinig vervoelde, onafhankelijk werd en in dat, in dat avontuur is gestoord. Ja. B, dat we er ook instrumenteel in zijn geweest... dat ze überhaupt aan de macht kwam. Ja, waar bijvoorbeeld uh, Nederland in Indonesië... na de soevereiniteitsoverdracht in 1948 er uh, ongeveer acht jaar over deed... om uit dat land gegooid te worden door Boen Karno, Soekarno, heeft het, als ik dat zo vrijmoedig mag zeggen, 35 jaar geduurd... voordat het in Suriname zover was. Ja, dat, is natuurlijk, dat, dat vind ik ook wel het... Uh, het, het, het, het, ja, het interessante van deze machtswisseling... dat ze, of die het nou voortzet of niet... want Brunswijk gaat direct weer roepen... we willen toch dat geld van Nederland... maar dat ze van, van meet af aan de toon heeft aangeslagen... wij moeten eigenlijk van al die bemoeienis... en al die betutteling en dat paternalisme van Nederland af... en ons eens richten op de landen in de eigen omgeving... En, en, en, ja, en ook dreigt de Nederlandse chagiairs het land uit te zetten. Niet dat dat zou lukken, want de ziekenhuizen drijven op die chagiairs. Maar het is het sentiment wat ik wel herken... van dat het nou eindelijk is met hun plantagehouderschap... en hun uh, slavendrijverij en hun bemoeienis. Wat, wat de Indonesiërs noemden dat oeroessen. Dat betuttelen, dat in detail willen regelen voor anderen hoe het moet. En dat hebben we in Suriname uh, nog altijd. De banden tussen Suriname en uh, Nederland uh, waren eigenlijk heel lang toch nog tamelijk nauw ook. Hè? Uh, als het alleen maar gaan om de, de zorgverzekering... of om uh, wat je aan Nederlanders op tal van zakengebied daar in Paramaribo, nieuw Nickerie en waar al niet tegenkwam. Ik heb wel eens gezegd, in de, er zijn meer Nederlanders nu dan in 1975. Nee, bovendien, het, het Nederlands wordt meer gesproken nu dan in 1975. Oh ja? Ja, dat is zeker. Dit is uh, gangbaarder geworden. Maar vooral doordat Nederlandse hulp een tijd, de officiële staatshulp, afge, afgebouwd is of, of opgeschort is geweest. Daar in dat gat zijn ontzettend veel particuliere stichtingen uh, gesprongen, onderwijsorganisaties, vakbonden, gemeenten. Ook vaak als, ja, als voorwensel dat al die ambtenaren en die bestuurders lekker een tijdje naar Suriname kunnen reizen. En daar ja, de doelgoeder kunnen spelen en kunnen zeggen hoe het verder moet daar. En ja, ik begrijp die irritatie daarover wel. Maar um, hoe kijk je zelf eigenlijk tegen uh, de huidige ontwikkelingen in Suriname aan... met uh, Boutersen als president? Uh, uh, er is een soort ongemakkelijke situatie tussen Nederland en Suriname nu. Hoe moet je Boutersen uh, doen? Ja, dat is een heel moeilijke situatie. Het vorige regime heeft het... Uh... In Suriname, de, de, de Venetiaan heeft het in wezen goed gedaan. Alleen was zo in zichzelf opgesloten... dat ze dat nooit gecommuniceerd hebben behoorlijk naar de bevolking. En nu zitten we met die Boudersen. Die, ja, dat zei ik al, dat is ook weer zo, zo dubbel... die een partij aanvoert die in, in, in vele opzichten een goede... Een goed georganiseerde partij is met interessante opvattingen. En als je de leden van die partij zegt, maar ja, hoe kun je dan, hoe kun je dan geleid willen worden door een man die verdacht wordt van decembermoorden en die veroordeeld is wegens drugsmokkel. Dan zeggen ze altijd, nou ja, die moet je, dat moet je niet zo uh, zwaar nemen. Maar op het moment dat ze de verkiezingen worden, wordt die man wel de presidentskandidaat en ook gekozen. Ja. Dus dat Nederland moet nu volgens mij afwachten hoe het verder gaat en niet nu al vooraan staan... met ja. allemaal consequenties te trekken. Maar Nederland kan niet anders, John, dan Desi Bouters... te zien als een crimineel, als een veroordeelde boef. Ja. In Nederland staat hem 11 jaar te wachten. Ja. En het is links of rechts om, maar het is wel. Tuurlijk, maar... Dat zou betekenen dat als hij hier komt, dat hij ingerekend moet worden. Tenzij hij op doorreis is naar een internationale organisatie die hem heeft uitgenodigd. Dan kan het niet eens. Vind je dat hij ook ingerekend moet worden hier? Als hij hier zou komen en wij zijn consequent, dan moet hij ingerekend worden. Dan hoorden wij consequenter zijn. Nou, ik denk, ik denk als je je rechtsstelsel serieus neemt, dat je dat moet doen. Ja, zeker. Hij zal alleen niet komen, tenzij hij op doorreis naar Genève om daar een internationale organisatie te bezoeken. Veel heb je geschreven over Suriname. En nog niet zo lang geleden, althans een paar jaar geleden, een bijzonder mooi boek over de, net dit jaar in januari overleden, eerste president van Suriname, Johan Verrier. Zijn dochter zit in de Tweede Kamer voor het CDA. Ja. Was dat schrijven makkelijk? Nou ja, dat was een, een opdracht van het Koninklijk Instituut voor Landtaal en Volkenkunde. En uh, dat is gewoon gebaseerd. Het is, het is begonnen met een drama. Ik had dus een dik boek over willen maken. En bij de eerste sessie, we hebben 35 interviews over gehad. In het eerste interview al heeft VJ me met tranen in de ogen verteld dat zijn hele archief verbrand was. Hij had een enorm archief achtergelaten in Suriname. En toen hij, toen hij weer terugkwam, zat daar de houtluis in. En uh, toen zei je mensen, nou kun je het alleen maar je huis redden... door het hele archief te verbranden, want anders gaat het hele huis opgevreten worden. Dus dat heeft mijn, mijn, mijn boek zeer beperkt, want er was geen archiefmateriaal meer. Ik heb alleen op, op interviews kunnen drijven. Ja. En uh, hij heeft uh, dus dochters, hè? Hij heeft, uh, hij heeft acht kinderen, waarvan het unieke is... En dat kunnen weinig Surinamers zeggen... dat bijna alle kinderen in Suriname wonen en zijn blijven wonen. Alleen zijn twee dochters uit zijn tweede huwelijk... Jane en Kathleen, die wonen in Nederland. Maar de, de zes kinderen uit het eerste huwelijk wonen alle in uh, Suriname. En hadden Jane en Kathleen ook een bemoeienis met het schrijven van dit... Uh, prachtwerk, uh, laatste gouverneur, eerste president? Zoals je wel eens schrijvers hebt en dan, dan krijgt een biograaf te maken... met de schrijvers weduwe die als een tijger bewaakt... wat er over de schrijver wordt geschreven. Zo had Johan Ferrier dochters die als tijgers bewaakten... wat er ja. over hem zou worden geschreven. En ik heb dat weinig op prijs gesteld. Dat ze achteraf uh, ja, ook hun vader niet de ruimte gunden om het verhaal... Op schrift te vertellen zoals hij het eigenlijk op de band verteld had. Hoe ging dat dan? Dat gingen ze, ja, dat wilden ze heel erg in politiek correcte zin corrigeren. Ik geef één voorbeeld. Mijn vader voetbalde. En dan zei hij, ja, dan kwamen we het veld op en dan kwamen er elf. Hij was van gemengd Hindoestaans kreoolse afkomst, speelden we tegen een team van elf enorme grote negers. Dan had je het al verloren. Nou, dat mocht niet. Van die vrouwen, het woord negers mocht je niet gebruiken, zei ik. Nou, dan maakte van elf enorme zwarten. Nee, dat mocht ook niet. Dat was ook discriminerend. Er moesten staan elf grote mensen. Van Jes had het al, nee. toch altijd zelf bij? Ja, dat, dat was voor hun speelde nauwelijks een rol. Ja. Dat is zo raar. Ze wilden mij laten weten hoe het in dat boek moest ja. komen... en hun vader vroeg ja. ze niet naar zijn mening daarover. John ik ben zelf in mei van dit jaar op Sint Eustatius geweest. Stetia genoemd. Ja. En ook op Saba. En ik wist toen dat jij daar al jaren geleden was... want jij bent eigenlijk als journalist ook een soort... dekolonisatiekenner geworden. Hè? Want ook over de Antillen heb jij geschreven... die nu bestuurskundig in een transitieperiode zijn. Ja. Ja, ik ben op Saba twee keer geweest. De eerste keer zelfs bijzonder lang. En toen hadden we nog betrekkelijk veel geld bij de Haagse Post. En toen zei Bert, Bert Vuistje, we moeten dat niet doen zoals anderen. Twee, drie dagen. Jij gaat drie weken naar Saba. Nou, dat betekent dat tegen de tijd dat je weggaat van Saba... dan ken je iedereen. En elke stoep. Ja, en erger nog, je kunt nergens meer komen. Want als journalist ga je vertellen wat ze je in het ene dorp vertellen... ga je in het andere dorp eens navragen. Dus je wordt al heel gauw een bedreiging. Je merkte dat als je een café binnenkwam, dat er zo'n sfeer ontstond. Daar heb je meer. weer. Hij vertelt alles door. Dus dat was een beetje een claustrofobische ervaring, Saba. Het ziet er prachtig uit, maar je hebt ook heel erg het, gevoel, het eilandgevoel. Hè. Je kan er niet af. En aan de andere kant is de zee, de prachtige zee. Maar je, ik weet niet hoe het jou over ging, maar ik voelde me enigszins opgesloten. Ja, Sint-Eustatius bijvoorbeeld is kleiner dan Urk. Ja, toch had ik op Sint-Eustatius meer een... Uh... Ook omdat daar niet die, die, wat ik toen op Saba ervoer... die, die tweedeling tussen de, ja. tussen de blanken en de zwarten. Daar had je op is het een zwaard eiland. Dus had je minder die, die, die tweedeling waarin ze ook nog naar elkaar zaten te loeren. Het zijn vooral geen Antillianen? Het zijn geen Antillianen. Dat is, daar nou zijn Antillianen ook niet altijd even gemakkelijk. Ik, ik weet nog dat ik heel vaak op Curaçao toch echt op bijeenkomsten uh, waar je kwam als, als Nederlander, als, als Macamba, genegeerd werd. Ze: dus kijk, dwars door je heen. He, als je bij Frente komt in het partijgebouw van Anthony Gaudet... Ja. kan je iedereen aanspreken en dan draait hij zich om. En dat is, dat is iets heel anders dan Suriname. Daar zijn de mensen altijd, ook als je een politieke tegenstander bent... of er anders over denkt, altijd gemakkelijk in de omgang. En ze nodigen je uit. En op, op Antillen is het toch veel meer. Het heeft zelfs in de Lonely Planners gestaan. Curaçao en Dominica, daar is de zwarte bevolking niet vriendelijk tegen... Blanke gasten. Ja, wat vind je van de bestuurskundige constructie die nu gekozen is... dat eh, Curaçao en Sint-Maarten eigen landen worden in het Koninkrijk... en dat Bonaire, Saba en Sint-Eustatius gemeenten van Nederland worden? Nou, openbaar lichaam. Hè? Zoals vroeger de IJsselmeerpolders dat ook. Zijp. En Elten en Tudderen ja, zijn dat weet, geweest. Dat naar Duitsland gingen? Ja. Dus ja, dat is een, uh, die eilanden, en, als je nou hebt over zelfbeschikkingsrecht, dan is dat volkomen terecht. Dat hebben ze altijd gewild. De eerste keer dat ik op Sabah kwam, zei ze: Wij willen een kroonkolonie van Nederland worden. Dat zei iedereen daar. Nou, dat zijn ze nu geworden. Dus als ze dat willen, je neemt zelfbeschikkingsrecht serieus, dan moet je dat doen geldt ook voor Curaçao en Sint Maarten. Dat ze, als, als Aruba dat mag, er zijn mensen ge, genoeg mensen geweest die geschreven hebben... toen Aruba een eigen land werd. Nou kun je niet tegenhouden dat de andere landen dat ook worden... want dat is een precedent. Alleen je houdt natuurlijk je hart vast vooral de wankele constructie van Sint Maarten... wat een ja. toch notoor corrupt en slecht bestuurd eiland is... en, en, een, en een prooi voor maffiaachtige achtige ondernemers. Ja. Hoe dat verder moet, ja, bent, uh, we zijn er wel verantwoordelijk voor als koninkrijk natuurlijk. Jij bent een decolonisatie-expert geworden. Dat heeft een behoorlijk deel van jouw journalistieke oeuvre getoond Ja, eigenlijk bij toeval ben ik in dat Suriname beland. En daar had ik wel veel belangstelling voor. En dan ga je annex te Antillen. Toen ben ik ook weer eigenlijk door toeval op nieuw guinea beland. Een boek over nieuw guinea geschreven en een film erover gemaakt en een paar keer voor de VPRO op in Indonesië geweest. En ja, uiteindelijk heb ik dus gedacht, aan het eind van mijn journalistieke loopbaan... dan moet ik dat afronden met een, met een vergelijking tussen die dekolonisatieprocessen... in de vorm van een proefschrift. En dat gaat nu gebeuren? Nou, dat hoop ik. In eerste instantie is het afgewezen. Ja. Maar achteraf gezien is dat niet zo ongelukkig geweest, hè? Want je geeft de commissie die dit proefschrift begeleidt eigenlijk wel gelijk. Ja, de promotor vond het goed en zij legden de, de, toen is naar de promotiecommissie gegaan, zoals dat dan gaat. En die hebben allemaal de vinger gelegd op allerlei uh, zwakke steen. Voornamelijk in de strakheid van de probleemstelling en waarmee die wordt beantwoord. En ook de vormvereisten waar een proefschrift aan moet doen. Want ik zou je zeggen wat je heel erg merkt. Het is toch een volkomen ander vak. Ja. Een journalist is geen wetenschapper en andersom. Ja. En je hebt toch steeds de neiging als je zit te schrijven... tot journalistieke exercities ja. die dan wetenschappelijk niet waargemaakt kunnen worden. Nou, als je dat wil, dan moet je geen proefschrift willen schrijven. Van Janssen, one fly down. John janssen gaan uh, misschien er al erg op in dit uh, uur... maar er is nog zoveel te bespreken met jou. Al zou het alleen maar zijn al die politieke dingen die je geschreven hebt... maar ook het uh, wandelrepertoire. Oh ja. Want als jij, John, vanuit jouw huis in Amsterdam-Noord loopt... Dan, dan, dan loop jij bij wijze van spreken zo naar de rijp. En dan kom je gewoon weer een vermaning tegen. Weer een doopgezinde kerk dus. En dan komt uh, het geloof, het vrijzinnige geloof van jouw jeugd... komt ineens weer via een zijlijn weer terug. Ja, die, die, die, die, die gebouwtjes zie je nog ontzaggelijk veel staan. In Graft staat bij Graft aan het Noord-Einde... staat een prachtige vermaning. Dus nu, zoals het veel met die kerken gaat... worden daar zondags kunstentoonstellingen gehouden. Maar dat is wel een traditie in, in Noord-Holland... overal die doopgezinde vermaningen. Ja. Want, uh, jij, jij, jij, jij wandelt. En uh, al die wandelingen worden gepubliceerd in het Parool. Je laat weten hoe het was, en waarom er een kat achter een raam zit, en waarom er zoveel mensen zijn die zulke leuke spulletjes voor de deur zetten. Ja. Ja, ik ben niet een wandelaar die het alleen heeft over de planten en de vogels. Ik ben trouwens helemaal geen kenner van planten. Die meld ik wel graag. Omdat ze ook vaak zulke ontzettende mooie namen hebben. Zoals Salomonszegel. Maar degene die ze herkent is mijn verloofde. Niet ik. En vogels weet ik wel iets meer van. Maar ik ben toch meer de wandelaar van het landschap. Ja. Ik, ik ben meer de man die ziet dat daar in de verte het torentje van de rijschoor staat. Dan dat vlak voor onze, onze voeten de, de, de, de munt bloeit. Ja. Zal ik maar zeggen. Ja. En ik vind het ook heel interessant. Heel... Interessant van wandelen, dat je dan ja, die, die, van die ontwikkelingen ziet op het platteland. Waarin ze inderdaad, wat je nu zegt, nu tegenwoordig allemaal zo'n stellingje van uh, fruitkistjes buiten gaan zetten. En ja. doet nu het geld in het busje. Waarvan toch weer schattig is van Nederland dat dat nog kan. Ja. Dat dat busje niet gestolen wordt. Ja. Hè, met al die euro's erin. Ja. En ja, dat vind ik dan wel leuk om dat te loops te noteren. Maar je toont je ook de Hollander. De Nederlander. Uh, want door alle geschriften heen zie je eigenlijk een buitengewoon Hollands landschap tevoorschijn komen. Ja. Nou ja, het Hollandse landschap bestaat eigenlijk vooral uit variatie. Dat, is, dat hoor ik wel van mensen die in Frankrijk gaan wandelen en zeggen, ja, het is een mooi gebied, maar je, je loopt de hele dag door hetzelfde. En dat is natuurlijk in Nederland, het unieke van Nederland is, je kan vijf, 20, 25 kilometer lopen en door 6, 7 verschillende landschappen komen. Zandverstuivingen, akkers, heidevelden, uh, weiden. En, en dat is eigenlijk, dus het Hollandse landschap bestaat niet. Het bestaat uit variatie, afwisseling. En dat maakt Nederland ook zo tot zo'n fantastisch wanderland. Ben je overal al een keer geweest? Ik bedoel Texel, Ameland, maar ook um, Veilen en Epe in Zuid-Limburg? Wij gaan elk jaar een paar keer naar Zuid-Limburg. Elk jaar een paar keer naar Texel. Ik heb een boekje over wandelen op de Waddeneilanden eilanden geschreven. Dus daarvoor heb ik ze allemaal uh, bezocht. Maar vlaanderen bijvoorbeeld heb ik nog gemist. Zelfs Vlaanderen, daar heb ik wel uh, gefietst en, en gewandeld natuurlijk. Het is het eind van het Delta-pad. Ja, je hebt het mooie Delta-pad van de Hoek van Holland naar Sluis. En dan ga je tussen over groeden, over de dijk, ja. het retranchement. Nee, dat is.. Retranchement. Uh... Retrange moet je retranchement zeggen? Het is, het is een genotentaal. Uh, het, ja, ja, ja. uh, het is Frans. Ja, oh, ik zeg altijd het retranchement, maar... Het ja, moet kunnen, Jon. Ja, dank je. <hij> Soms denk ik, er zijn enkele plaatsen Boertangen en Willemstad. In Nederland daar ben ik nog nooit geweest. Dus er blijft nog altijd iets te verlangen. Maar, uh, ben jij een getrainde wandelaar? Ik zie je wel eens aankomen lopen uh, vanaf het station... of anderszins naar uh, de Mediagebouw uh, in Hilversum, uh, het, het, het, het, het, het, het mediapark. En dan zie ik, Jon uh, heeft net gewandeld. Ik heb altijd een doorgaans een kwieke tred. Mensen zeggen ook dat ik in de stad hard loop, dat ze me niet bij kunnen houden. Maar je merkt natuurlijk wel. Je ziet, ik, en het blijkt ook uit verhalen, ik ben wat ouder. En ik kijk nu wel eens in die boekjes. En dan schreven we naar voren in Pieterpad... Hoe, hoeveel kilometer we op een dag liepen. En als je het nou kijkt, dan denk je, dat is lang geleden. Toen liepen we makkelijk 35 kilometer. En nu vind ik 22, een aangename afstand waarna het... Een glas witte wijn besteld kan worden en uh, het hotel is opgezocht. Ik hoor hier een roms invloed. Nou ja, ik vind wel altijd, we zijn wel erg... Uh, om stellen op prijs dat er ook aangenaam gegeten en gedronken wordt. Na, ja. na het, we gaan niet in het gras zitten om boterhammen te eten. We hebben altijd iets van, als er geen, niks is onderweg, dan eten we ook niks. En als er wel iets is, dan bestellen we ruim. Maar jong mag ik jou mogelijkerwijs een voetreis naar Rome adviseren? Niet in één of twee dagen te doen, maar in het kielzog van Bertus Avius, 1939... toen net Pius de twaalfde gekozen was over de Alpen Ultramontes richting Roma... Ik heb zelf de voetwandeling van Amsterdam naar Nice gemaakt. Dat is al heel wat. Ja, dat is al heel wat. En dat was, eh, toen hadden we ook weinig tijd. En daardoor hebben we ook ontzaggelijk veel per dag gelopen. Want we wilden het wel halen. Dus het was af en toe een beetje afzien. Maar dat is wel prachtig. Helemaal door de Jura en de Bas-Alpen en Draguignon en de Route Napoleon. Nee, dat, is, uh, dat heb ik gedaan. La Cardevrenet, Guimau, Saint-Tropez. Ja, ja. John Jansen van Gelderen, onder de boeken die jij geschreven hebt... zijn nogal wat, uh, wat politieke boeken. Hè? Je hebt dus een jaaroverzicht geschreven van het parlementaire jaar. Maar mensen als uh, de oude Willem Drees... en ook uh, professor meester W.F. de Gij vortman zijn niet aan jou voorbij gegaan. Hè? Met name de laatste bijvoorbeeld uh, heeft... Uh, dat heb je samen met Willem Breedveld geschreven... nogal wat gezegd toen over prinses Juliana. Ja, ja dat is... Uh, die, die, hij was... Uh... Behoorlijk openhartig. We zijn ook heel blij dat we nog met hem hebben kunnen spreken. Want het was ook niet... We hebben het, zoals je aan het eind, sommige hoofdstukken kunt zien, zoals Suriname. Dat is eigenlijk niet af. Maar daarna is het onmogelijk voor hem geworden om die gesprekken voor te zetten. Ja. Wij spraken in een speciaal vertrek dat ons ter beschikking werd gesteld in de Eerste Kamer. Waarbij we ook uit moesten kijken dat de rookmelder niet afging. Want alle drie rookten wij uh, sigaren. <laughs> en... Uh, maar hij was toen heel, ja, ook op, aan het eind van zijn leven heel bereid om, uh, om erg openhartig te zijn. Dus ik, daarom vind ik ook jammer dat we over Suriname niet verder hebben kunnen praten. Ja. Want ik had sterk de indruk dat hij eigenlijk geen voorstander was van die onafhankelijkheid. Je zegt dat omdat hij in die tijd, dus uh, in 1975 minister van Binnenlandse Zaken was... in het kabinet Den Uyl, waar Pronk ontwikkelingssamenwerking deed Den Uyl Algemene Zaken. En waar de Gein ook de... Surinaamse en Antilliaanse zaken behartigde. Ja. Hij heeft een heel wat keer op en neer gereisd. Hij was, denk ik, niet zo'n grote voorstander, want hij had, zeg maar, bijna de oude anti-revolutionaire koers op te pakken. Ja, maar bovendien had hij, hadden zij natuurlijk, en, en dat heeft is in zijn zoon voortgezet en via zijn vader al die oude binding met de West. Hè? Zijn vader was daar rechter geweest, Meester Bastiaan de Graafvoortman, die weer uh, de naamgever is van zijn zoon Bas. En zij hadden natuurlijk een oude, oude, ja, oude Nederlandse band van, van uh, welwillendheid... en dienstbaarheid tegenover die overzeese rijksdelen. Een beetje ja. erg in het kader van ja, wat, wat Kuiper vers heeft. De ethische politiek. Wij moesten die landen opheffen en, en, en ontwikkelen. Ja. En je kon inderdaad in 1975 over Suriname niet het gevoel hebben... dat dat werk al af was. Ja. Dus ik denk dat hij meer uit loyaliteit voor dat kabinet daar aan meegewerkt heeft... dan dat hij nu dat zelf zo kon amoren heeft, heeft voorgestaan. Uh, Jij hebt dus vormgegeven aan de politieke biografie in Nederland. Een genre dat niet echt uh, royaal in dit land uh, wordt uh, beoefend. Maar naar mijn indruk momenteel iets meer dan vroeger. Ja, het was vroeger een enorme lacune. En, en, en, en, en uh, helemaal is natuurlijk de biografie ontzettend opgeleefd in Nederland. Maar ook, ook over, over menig Politicus. Soms denk je van, ja, uh, is die ook een biografie waard? Ja, soms ligt er al een biografie als een man nog nauwelijks een vrouw, een politicus is uh, geweest, hè? Ja, ja. Uh, morgen komt de biografie uit van Geert Wilders, die toch eigenlijk nog, nog moet beginnen, zou ik maar zeggen. Ja. Ja. En, en, en Job Cohen zijn biografie verschijnt op het moment dat hij nog PvdA-leider wordt. Dus dat is, in die lacune is behoorlijk voorzien. Ja. Maar vroeger was dat inderdaad geen gebruik. Men schreef zelf niet over zijn, uh, zijn politieke loopbaan en... Ja, ik denk, onze, ons boek over Drees, wat, wat, uh, waar we erg veel werk aan hebben besteed... en waar we ook erg lang met hem over gepraat hebben... waarbij het unieke natuurlijk was, dat vind ik het rare... als je over Job Cohen en Geert Wilders schrijft zonder ze zelf gesproken te hebben... dan kun je niet meer toetsen wat die mensen zelf vinden van wat anderen van ze zeggen. En dat was bij Drees de grote ervaring. Die wist van bijna iedereen die iets over hem zei aan te tonen dat ze ongelijk hadden. Maar dat wist hij ook echt aan te tonen. Die Van de Goes van Natas, die zwetste maar wat... En dan wist weer aan te tonen dat die man echt niet gelijk had. Dus als we hem niet hadden kunnen spreken, dan was het boek veel minder waard geweest. Een Fles met Tijd, Cornelis Weeswijk. Als ik tijd in een fles kon bewaren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 Zou ik dagen vergaren En sparen en sparen En die gaf ik aan jou, liefde mijn En toch komen we steeds tijd tekort Om dat te doen wat wij het liefste willen Als ik steeds toch honger heb dan wil ik die liefde bij jou stillen En had ik een doos vol met vragen Waar ook mijn droom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 dan wil ik die liefde bij jou stillen. een fles met tijd Cornelis Vesewerk Jon Janss verhalen al, al lang uh, ben jij ook dus de presentator van Met het oog op morgen. Eén van de langstdurende programma's op de Nederlandse dat Radio. Het is binnenkort is 35 jaar bestaan. Ja. En... Programma Kruis.radio Radio was vanavond voor het laatst en heeft 48 jaar bestaan. Baas boven baas. Boven baas. <laughs> maar hij moet nu naar Radio 5. En ik doe dat 20 jaar inderdaad. Ja. Bijna 20 jaar. Ja. Ook dat is een kunst, hè? Ja, nou, het moet een kunst blijven. Je moet juist voorkomen dat het routine wordt, vind ja. ik. Dat is, als je twintig jaar doet, moet het wel... Maar ik vind het eigenlijk elke week weer spannend. Ja. Je hebt een hoogst eigen stijl. Ja, dat hoor ik vaak. Het is gewoon mijn eigen stijl. Ik heb me nooit afgevraagd hoe, hoe ik het zou gaan doen. Maar inderdaad... Ja, ik wil er altijd iets meer een gesprek van maken en minder lange omslachtige inleidingen en vaak met de deur in huis vallen, waardoor het soms moeilijk wordt om de zaken te komen. Waar gaan we het eigenlijk over hebben? Maar ja, ik blijf me met de gedachte dat dat meestal toch wel lukt. Nou, ik krijg de indruk dat je verdomd goed weet wat je wilt zeggen en hoe je de sfeer van de uitzending wilt maken. Ja, de sfeer dat is bij mij wel een heel um, belangrijk punt. Daarom vind ik het ook zo ontzettend belangrijk en ben ik zo blij dat mensen dat nog doen, dat mensen echt in persoon naar de studio komen. Ja. Ik we hebben jaren hebben gesprekken we tegenover elkaar gezeten. Als ik op Radio 1 Kruis.Radio deed... en jij met jouw collega's met het toch op morgen voorbereiden. Hè? Maar hoe zou je die sfeer willen omschrijven? Nou, die sfeer is, is intiem, is informeel. Is ook spontaan. Je moet niet... Je moet niet een lijstje vragen gaan afwisselen. Je moet mensen ook verrassen door er dingen tussendoor die, die, die, die afwijken te zeggen. Omdat mensen daardoor loskomen. En het is een programma dat buitengewoon op de actualiteit zit. Hè? Want ook al gebeurt er een kwartier voor 11 uur nog iets. Het zal uh, natuurlijk ook in de highlights van met het oog op morgen komen. Ja, dan komt het heel kort in het nieuwsoverzicht. Wij zijn wel... De ouderen, zoals ik van Horen en ik... waren daar strenger in dat het eigenlijk moet gaan... over wat de titel zegt met het oog op morgen. Dat is de oude gedachte. Er komen morgen allerlei dingen die staan in de kranten. En wij gaan daar vast op vooruitblikken. Dan nou wordt dat niet zo strak de hand aan gehouden. Maar dat is toch wel heel vaak. Morgen begint een tentoonstelling. Morgen verschijnt een boek. Morgen gaat er een conferentie in, in Parijs beginnen. En daar gaan we even de achtergronden van doornemen. Z zijn er mensen, voor zover jij weet... die definitief op de zondagavond afstemmen... omdat ze weten, dan is... John Jansen van Galen? Nou, Dat zeggen veel mensen tegen mij, maar ik weet niet of ze dat tegen mij zeggen. Het is, omdat niet, ze mij het is niet het is aan de luistercijfers. Nee nee, nee, nee, nee. Sterker nog, op zondag, zaterdag is het laagst. Zondag is iets hoger. Maar de luisterdichtheid is natuurlijk bij zo'n actueel programma... In, in, op de weekse dagen, dinsdag, donderdag, ja. uh, woensdag, hoger. John, uh, jouw afsluiting bij uh, Met het Oog op Morgen is uh, uniek te noemen. Uh, jij bent de enige die... Uh, Eindigt met een gedicht. En voordat collega Ronkast de eindafkondiging doet van Anders Denkende... zou ik jou willen vragen, welk gedicht doe jij... voor de afkondiging van Anders Denkende van deze avond? Ik ben in de tijd heel erg begonnen met Eindeloos J.C. Bloem. En ik zal nu ook eindigen met een kort gedicht van J.C. Bloem. Niet anders is de gang van ieder leven. Aan het eind raakt men van alle dingen los. Wat heeft mij even een geluk hergeven een nevelige einder, een verdoezeld bos. Dankjewel. je wel. Het was een feest. U hoorde Gerard Klaassen in gesprek met John Jansen van Galen. in een aflevering van Anders Denkenden, een bijdrage van RKK. Eerder uitgezonden in augustus 2010. Journalist en schrijver John Jansen van Galen is gisteren 15 juli was dat 71 jaar geworden. Ik hoop dat hij nog wat jaartjes doorgaat met de presentatie van met het oog op morgen op de zondagavond. We willen toch graag blijvend getrakteerd worden op een mooi gedicht ter afsluiting. John Jansen van Galen dus 71 jaar. Dit is Radio 1. U luistert naar het programma Nachtvluchten bij Max. Vragen en opmerkingen die kunt u aan ons kwijt via de. Dat adres is nachtvluchten.fm. Daar vindt u alle contactgegevens. Rechtstreeks mailen, dat kan natuurlijk ook nachtvluchten-apenstaartje-omroepmax.nl Wilt u van tevoren weten wat er zoal de revue zal gaan passeren hier... gedurende de nachtelijke uren? Dan kunt u daar op verschillende manieren achter komen. U kunt bijvoorbeeld ook weer kijken op teletextpagina 331. Daar staan wij inmiddels weer vermeld. U kunt ook kijken op diezelfde site die ik net noemde, nachtvluchten.fm... En uh, u kunt zich ook aanmelden voor uh, de wekelijkse programmering die u dan in uw mailbox kunt ontvangen. Stuur even een berichtje naar nora.radio1.nl. Zet in het onderwerp mailinglijst en u krijgt hem iedere week toegestuurd. Goed, het is tijd voor een kort journaal. Daarna gaan we verder met deze radioverrijking, zoals ik het altijd maar pleeg te noemen. In het volgende uur een terugblik op de Spaanse burgeroorlog. In een documentaire getiteld No Passaram. Heel graag tot zometeen. Oh,